Vijf uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. Moordaangifte tegen agent die jonge doodschoot. schoot. Vier jaar cel voor Kluisroof Nederlandse Bank. En inwoners Muntje kunnen kerstbarbecuen.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 In de voorverkoop is dit jaar meer vuurwerk verkocht dan vorig jaar. De stijging bedraagt tot nu toe 8 Dat meldt de Belangenvereniging van bedrijven die werken met vuurwerk, BPN. De stijging komt vooral doordat vuurwerk in Duitsland duurder is geworden. En de kwaliteit van siervuurwerk in Nederland is verbeterd. Vorig jaar werd er in totaal voor zo'n 70 miljoen euro aan vuurwerk verkocht. En BPN denkt dat dit jaar de 75 miljoen kan worden gehaald.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 Morgan heeft zich zeer kritisch uitgelaten over de wapenlobby en de wapenwetten in de Verenigde Staten. De petitie is in drie dagen tijd ondertekend door meer dan 30.000 Amerikanen. En dat aantal is voldoende om het Witte Huis te verplichten met een reactie te komen. In de petitie staat dat Morgan het land uit moet omdat hij de aanval heeft geopend op de Amerikaanse grondwet. Morgan is enigszins verbaasd over de ophef. Op Twitter zegt hij dat het getuigt van gezond verstand om bepaalde wapens te willen verbieden.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 Een bruidegom die door zijn schoonfamilie als vermist werd opgegeven... blijkt vlak voor zijn huwelijk te zijn gevlucht. De man van 31 uit Doetinchem belde zelf met de politie... nadat hij een opsporingsbericht had verspreid. Vandaag zou de man trouwen, maar hij kwam niet opdagen. En zijn schoonmoeder in Spee belde daarop de politie. De man zei dat hij zich had bedacht en toch niet met zijn vriendin wilde trouwen.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 Aan de is Het is kerstvakantie, dat is te merken op de weg. Er staat maar één file op de A28, Amersfoort richting Zwolle... tussen het Harde en Knoop het broek vijf kilometer. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail. De rechte rijstrook is dicht. Het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdik. Vijf over vijf. Goedemiddag, u verkeert vermoedelijk al in kerstsferen... en wilt mogelijk weinig weten over uw pensioen... wat het komend jaar mogelijk gaat veranderen. We gaan u toch even bijpraten straks over het pensioen voor komend jaar... en de gevolgen daarvan op de langere termijn. Eerst het nieuws over de dood van een 17-jarige jongen... door een politiekogel in Den Haag. De ouders van deze 17-jarige jongen Rishi hebben geen vertrouwen in het justitieteam... dat het schietincident van hun zoon onderzoekt. Eind november kwam de 17-jarige jongen om het leven door een politiekogel op station Hollandspoor. De agent schoot hem neer omdat gedacht werd dat hij gewapend was. De advocaat van Rishi's ouders. Op dit moment is er onvoldoende vertrouwen bij uh, de familie. Het blijkt dat er informatie is gelekt die onjuist is. En daarnaast wil de familie dat de onafhankelijke strafrechter zich zou buigen over deze zaak. Al dus de advocaat Robert Bas volgt voor ons deze zaak. Eh, Robert, informatie is gelekt. Welke? Nou, dat zou gaan onder het feit dat Richie zou een avondklok hebben overtreden. En hij zou veroordeeld zijn voor een steekpartij. Nou, Dat blijkt niet waar te zijn. De zaak van steekpartij is geseponeerd. Hij is er dus nooit voor vervolgd. Onduidelijk is natuurlijk waar die geruchten vandaan komen. De nabestaanden denken in ieder geval dat het moedwillig is gelekt door politie of justitie... om een kwaad daglicht te stellen. En een beetje om het beeld op te roepen dat de jongen een crimineeltje zou zijn. Het Openbaar Ministerie heb ik vanmiddag gesproken. En die zeggen ja, die berichtgeving die klopt gewoon deels niet. En die zal daar uh, donderdag een persbericht over naar buiten brengen. Ja, de ouders die willen dat een onafhankelijk parket de dood van hun zoon onderzoekt. Dat gebeurt nu dus niet? Nou volgens de familie niet. De officier die het onderzoek leidt is van het Haagse pakket van het openbaar ministerie. En de hoofdofficier van het Haagse pakket zit natuurlijk aan één tafel met de korpschef en de korpsbeheerder, dat is burgemeester van Aardse. Het openbaar ministerie vindt dat verwijt van uh, dat ze niet onafhankelijk zouden zijn onzin. De, de officier is wel degelijk onafhankelijk, zeggen ze. En de hoofdofficier piekt er ook niet over om een ander pakket te vragen het onderzoek over te nemen. Ja, de agent wordt moord ten laste gelegd, dat is nogal een vrij zware aanklacht. Robert. Kan de advocaat dat waarmaken? Nou, dat is natuurlijk maar zeer de vraag. Want zelfs als blijkt dat de agent de instructies heeft overtreden, dan is het eigenlijk meer waarschijnlijk dat hij wordt vervolgd voor dood of schuld. De vraag is natuurlijk hoe dreigend kwam de situatie over op de politieman? Heeft hij kunnen nadenken toen hij de trap op liep, de perron op voordat hij schoot? Of was het een reflex? Nou, het onderzoek van de Rijksentieers moet natuurlijk antwoord gaan geven. En daarbij zijn die beelden van die videocamera's op dat perron heel erg belangrijk. Maar hoe dan ook, de familie van Rishi wil dat een onafhankelijke rechter uiteindelijk een oordeel gaat vellen. En het advocaat heeft al aangekondigd dat hij desnoods naar het gerechtshof stapt om dat af te dwingen. Wordt in ieder geval vervolgd op donderdag als het OM dan een persbericht over deze zaak naar buiten gaat brengen. Robert Bas, dankjewel voor deze update. 2013 ziet er voor veel gepensioneerden niet rooskleurig uit. Tussen de 60 en 70 pensioenfondsen verlagen komend voorjaar namelijk hun pensioenen. En dat raakt miljoenen werknemers en gepensioneerden. Het zal voor het eerst zijn dat pensioenen zo massaal worden gekort. Dat verwacht de koepel van pensioenfondsen, de Pensioenfederatie. Verslaggever Gertjan Dennekamp sprak hierover met directeur Gerard Riemen. Dit voorjaar werden de kortingen aangekondigd. Hoe onvermijdelijk zijn ze? Ik denk dat uh, voor het overgrote deel van de fondsen die korting hebben aangekondigd... Uh, de korting ook echt onvermijdelijk zullen zijn. Ze hebben dit jaar te weinig hersteld om dat te kunnen voorkomen? Nou, ook deze fondsen hebben ook dit jaar gewoon goed geld verdiend, goed rendement gemaakt. Maar het zit hem in de rente. Die is dit jaar nauwelijks gestegen. En als gevolg daarvan gaan ze het niet redden om uh, de kortingen te voorkomen. En dat is dan voor het eerst dat mensen in april minder gaan krijgen dan ze in maart kregen? Dit is voor het eerst dat het zo massaal gaat gebeuren... dat mensen inderdaad uh, in, uh, in um, april minder pensioenuitkering gaan krijgen... dan dat ze daarvoor kregen, ja. Wat is nu de oorzaak? Waardoor komt dit? Nou, de oorzaak ligt in de grote financiële crisis die in 2008 is losgebroken. Dat heeft uh, een ontzettende klap gegeven bij de fondsen. Die klap die was tweeledig. Eerst, men heeft heel veel geld verloren... Dat is ondertussen weer ongedaan gemaakt. Dus we ondertussen weer heel veel geld verdiend. Maar daarnaast zijn, is de rente heel sterk gedaald. Die hele lage rente die is gebleven. Daar is geen verandering in gekomen. En dat maakt dat de fondsen nu zo massaal moeten gaan korten. Ja, maar toch zie je wel verschillen. Dat fondsen die die korting hebben aangekondigd... dan toch weer beter doen dan anderen. Waar ligt hem dat dan in? Nou, dat er verschillen zijn, dat heeft te maken met dat uh, fondsen die zijn verschillend qua uh, demografie, qua bestand. Er zijn fondsen met heel veel oudere werknemers, fondsen met heel veel gepensioneerden, fondsen met heel veel mensen die nog premie betalen. En het heeft te maken met het beleggingsbeleid wat die fondsen voeren. Er zijn fondsen geweest die zeggen, wij kiezen ervoor om zo min mogelijk risico's te lopen. En dat renterisico, zoals het dan heet, volledig af te dekken, dat kost geld. Maar dat had je kunnen doen. En zijn fondsen hebben gezegd, van, Nou, dat doen we niet. We gaan dat geld er niet in steken. Die hebben dat risico open laten staan. Ja, en dat betekent dat die daar nu een prijs voor betalen. Zijn we er dan nu? Als, als, als in april dit wordt doorgevoerd bij deze fondsen, zijn we er dan vanaf? Nee, jammer genoeg niet. Uh, het is zo dat er nog steeds fondsen zijn die ook dan nog straks geld tekort zullen hebben... Dat is één, dus die zullen dan in april 2014 nog een keer moeten korten. Het zullen niet zoveel zijn, maar er zullen fondsen zijn. En tweede is, uh, we zullen als uh, pensioenfondsen... zijn we echt afhankelijk van nieuwe pensioencontracten... die moeten worden afgesloten. Dat is de les die de crisis geleerd heeft. We zullen naar nieuwe soorten contracten moeten... waarbij we de risico's en de lusten en de lasten anders gaan verdelen. Uh, en dat is echt nodig... Naast herstel van de economie is dat nodig om als pensioenfonds weer bovenop te komen. Aldus Gerard Riemen van de Pensioenfederatie. Op onze site nms.nl onder het kopje Economisch Nieuws... kunt u zelf kijken hoe het ervoor staat met uw pensioenfonds. Serious Requests lijkt een groot succes te worden. Waarom mensen zo gul geven in, vergeet dat niet, crisistijd? Daar praten we zo direct over met Theo Schout, hoogleraar Fondsenwerving. <tied> Het weer, gerzen we bij. Het loopt ongetwijfeld helemaal terug. Ja, klopt, Tim. Er zaten in heel Nederland maar één file op de a20 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Broek Vijf kilometer. Daar zijn ze bezig met een spoedreparatie van de vangrail. De rechte rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Tim Overdijk. Santana, Carlos Santana, inmiddels ook de 65 gepasseerd en nog lang niet met pen, pensioen. En dat is maar goed ook smooth, was dit nummer. 6.142.180 euro, dat was de tussenstand gisteravond... bij de actie van Serious Request op 3FM. Vorig jaar bracht de actie 8,6 miljoen euro op voor het Rode Kruis. Ondanks de economisch zware tijden is het de verwachting... dat de drie dj's in het Glazenhuis daar vanavond overheen zullen gaan. Verslaggever Paul Sanders vroeg aan de belangstellenden... op het plein in Enschede bij het Glazenhuis... hoeveel geld zij ervoor over hebben en waarom. Uh, 500 euro, ja. Ja. ja, wij hebben geld genoteerd. Hoeveel? 10 euro. 10 euro. 10 euro. We hebben ja, ja, uh, bij de 10 euro gedaan. Daar staat op uh, actie, Sierensikwesten, Glazen Huisloop, Antwernaalloop, gemeente Enschede. En opgebracht 3.009 euro net op. Op de oude markt in Enschede staan duizenden mensen. En een heleboel van die mensen staan in de rij. Ze staan allemaal in de rij met een envelopje of met een cheque. En ze willen dat heel graag door de brievenbus in het glazen huis gooien. Heel veel geld wordt er ingebracht tijdens deze actie, maar waarom eigenlijk? Want het is een crisistijd. Moeten mensen niet beter hun geld op zak houden? Nee, juist niet. Waarom niet? Nou, daar valt alles helemaal stil. Maar het is goed om gewoon een goede wil te tonen. ...toch wat voor het goede te geven. Het geeft een goed gevoel. Ja, dat zeker. Ja, ik denk omdat je in deze tijden toch iets goeds wil doen voor een ander. En op deze manier kan dat eindelijk. Ja, en het thema spreekt u natuurlijk aan, want ja, u, bent, u bent moeder, doe ja. het voor de baby's. Ja, zeker. Ik zou zeggen, uh, wij hebben een goede bevalling gehad gewoon thuis. Ja, dat wil ik voor iedereen. Ja. Dus dat uh, zeker wel. Ja, je zou zeggen, uh, het is crisis, dus mensen moeten geld in de zak houden. Ja, nou ja, we hebben het zelf ook niet heel erg breed, -like. breed, maar we hadden toch nog 10 euro... Uh, om te geven. Ja. Dus uh, we zeiden van ja, dan uh, eten we een uh, week een broodje met kaas. Ja, voor ons is het niet echt crisis. Toch? Nou, weet ik niet. Ja, ik, heb, ik merk er niks meer van, in ja. ieder geval. Ah, ook als student kun je wel wat weggeven. Ook als student leef je ook wel een beetje goed. Ja, dan maar een biertje minder. Ja. Dus, uh... Snap jij waarom zoveel mensen zoveel geld geven? Ja, ik denk dat het ook in met de maatschappij te maken. Eh. Dat het gewoon wel een beetje een verplichting is. Een verplichting, ja? Nou, hoort weinvall, ja, ik vind dat wel bij ja Want wij hebben het goed in Nederland en dan ja, moeten je we iets weggeven. Nee, daarom, ja, die, die 1 euro, weet je, dat ik aan best wel weg. Eh. Ja, ik heb ge wat voor jou, is, is, het, is het, uh, geeft het, geeft het een goed gevoel? Ook al is het maar een tientje. Ja, ik, mijn gevoel is niet anders of zo, maar ja, ik weet niet wat er nou gaat gebeuren precies. Dat weet je natuurlijk nou, niet zeker, dat wil ik eigenlijk wel weer zien. Ja. Maar ja, ik vind het wel. Het is gezellig. Dus ja, waarom niet? Is het ook een beetje om je, om je, om je slechte geweten een beetje af te kopen voor alle foute dingen die je misschien de rest van het jaar doet? Nee, dat niet. Ik, ik heb, zijn hele nette jongens. Ik heb geen slecht geweten, dus. Uh... <laughs> De kleine donateurs op het plein in Enschede bij het Glazenhuis. Waarom geven mensen massaal aan dat Glazenhuis? Daar praten we over door met Theo Schuit. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Professor Fonsenwerving aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Geeft u zelf ook geld aan serious request? Uh, dat heb ik nog niet gedaan, moet ik eerlijk zeggen. Nog niet? Ik ben nog niet gevraagd. Ik ben nog niet nou, bij deze... Nou, dan uh, ga ik dat doen. Want dat is een hele belangrijke reden waarom mensen geven. Als ze gevraagd worden door iemand tegen wie ze geen nee kunnen zeggen. Ah, en tegen mij kunt u geen nee zeggen vanmiddag. Nee, vanzelfsprekend van nee. niet. Er Luister ook heel veel mensen mee. Is dat een beetje sociale ja, druk dat mensen ertoe beweegt... om in dit soort gevallen het glazen huis inderdaad geld te geven... omdat er van mensen wordt verwacht? Nou, sociale druk. Iedereen doet het. Dus heel Enschede staat op zijn kop... Uh, alle sportverenigingen, vriendenclubs, uh, studenten wat we net hoorden... Uh, ouders op school, uh, iedereen die gaat naar de markt om daar te geven. Dus iedereen doet het en dan kun je ook bijna niet achterblijven. Dat is één. Maar het is natuurlijk ook een soort media-spectakel. Iedereen weet dat er gewoon serious request is nu in Nederland. En, ja, als, uh, en de media spelen dus ook ontzettend uh, zeggen, in, ook op de jeugd... en met op, hele, op hele directe wijze. Dus het is toch het gevoel van uh, Nederland uh, is een beetje een gemeenschap... en we geven met z'n allen, het is voor kinderen... En uh, nou ja, daar hebben we ook allemaal een goed gevoel bij. Ja, heeft het alle elementen in zich om zo'n zo, zo, zo actie gewoon, gewoon niet te kunnen laten mislukken? Ja, eigenlijk de, de, uh, als je uit de theorie, naar de theorie kijkt... zijn er drie redenen waarom mensen geven. Mensen moeten het weten. Nou ja, dat is echt heel erg bekend en het wordt elk jaar bekender. Mensen moeten erin geloven. Nou ja, er zitten mensen in een glazen huis en dat zijn... Ja, hoe noem ik dat, een beetje pseudo pseudomartelaren. Uh, ze offeren zichzelf een beetje op, ze eten niet... Daarmee laten ze zelf zien dat het voor hen menens is. En als mensen dat goede voorbeeld geven, dan, uh, dan volgen ook heel veel anderen. En een derde reden, dat is natuurlijk toch ook dat uh, iedereen is in beweging. Dus je kunt bijna niet achterblijven om niet te geven. Ja, nogal een woord, hè? pseudo martelaren de DJ's die in dat <laughs> huis zitten. Maar is dat, is, dat, is dat de emotionele binding die mensen voelen? Niet, misschien, niet, misschien niet eens zozeer met het doel, de babysterfte terugbrengen, maar de emotionele binding die mensen hebben met Giel, Gerard... en uh, ik vergeet altijd die derde... Ja maar, uh, uh, ja, maar uh, ze geven zelf het goede voorbeeld door zichzelf een beetje op te offeren. En dat is een teken, ook voor mensen die gevraagd worden te geven, dat het echt heel serieus is. Neem het voorbeeld van uh, als je je zolder wil opruimen en dan is er een actie voor inzameling van oude spullen. die je, nou heb gelijk bij zolder opgeruimd. Mm. Maar als het nou zo is dat mensen zelf eigenlijk een hele week niet eten, ze er echt inzetten, uh, uh, versterven bijna. En dan, uh, dan uh, zie je dat het zo serieus is dat je eigenlijk ook niet kunt weigeren. Maar maakt het dan nog wel uit, waar is het dan geld voor inzamelen? Ja, ja, ja, ja. Mensen kijken wel dat het voor een doel is waar ze iets bij voelen. Net ook het een in geval? Ja, dat was net ook een mevrouw die zei, we hebben zelf een goede bevalling gehad, uh, baby sterft, uh, en, en zorg voor kleine kinderen. Ja, dat is wat alle mensen raakt. Dus uh, zo'n doel en dan ook met het Rode Kruis wat toch garant staat voor een hele goede en uh, degelijke aanpak voor, en de, van de bestedingen. Nou, dan heb je wel elementen waarin mensen graag geven. Ja, ja en dan blijkt dat het glazen huis dit jaar dus opnieuw <laughs> uh, uh, meer geld ophaalt dan ja. vorig jaar. Elk jaar meer. Ja. Bent u daar verbaasd over? Nou, ik ben niet verbaasd. Kijk eens, Nederlanders zijn vrijgever. Uh, voor zover er internationaal uh, vergelijkbare cijfers zijn. Ja, zijn die er? Uh, is, uh, Nou ja, het enige land waar we ook een macro-economisch overzicht hebben. Nederland heeft zo'n overzicht, macro-economisch. En de Verenigde Staten heeft ook zo'n macro-economisch overzicht van alle giften. We denken altijd dat de Amerikanen heel veel geven, maar die geven 2% van hun bruto-bilans product. Nederland geeft bijna 1%. Dus wij zijn, los van een hoge belastingdruk, we betalen al veel via de overheid, zijn we best een vrijgevig land. Dat is historisch ook zo geweest. Ja, dan hebben we hebben toch de hele uh, uh, de maand al over de crisis die dan ja. eigenlijk niet echt een effect hebben op de, op de opbrengst in Enschede. Nee, kijk eens. Het heeft als je bijvoorbeeld, je bent donateur van neem de de reddingsmaatschappij, de Koninklijke Heel, de Reddingsmaatschappij dan betrokkenheidsgeld, dat blijft wel. En, eh, dus eh, ik denk dat als mensen om bepaalde maatschappelijke doelen geven... die zijn behoorlijk crisisbestendig. En dat, dat fluctueert niet zo erg met de economie mee. Ja, maar Iets wat me toch, toch een beetje aan het twijfelen brengt... Oh, ja. in, in, in, niet zozeer in uw verhaal, maar het feit dat, dat glazen huid die magnetische werking heeft. Hè? Ja. Als ik nou in, in, in mei bij u zou aanbellen en zegt... ik wil graag geld hebben om de babysterfte terug te dringen... Ja, als u een buurmeisje bent, dan zeg ik gelijk ja. Als u een onbekende persoon bent, dan denk ik even na. Maar als je kijkt naar Alp du bijvoorbeeld, dat is ook zo'n succes. Waarbij mensen een aantal keren de, de bergen en kijk, de mensen... Alpen omhoog gaan... en daardoor gesponsord worden daar zie je ook dat mensen die vragen geld in hun eigen omgeving... maar aan de andere kant, mensen doen er zelf, leiden zelf uh, pijn om die berg uh, malen te beklimmen. En dan zie je ook dat mensen zelf het serieus nemen... en dan ben je als, laten we zeggen, als vriendenkring of als collega's gaarne bereid om mee te sponsoren. Zo werkt het wel. Ja. Kan het effect ook zomaar over zijn als we kijken naar het glazen huis? Nou, ik denk eigenlijk dat de komende jaren uh, geven weer meer in zwang komt. En dat heeft te maken met dat wij vroeger, ik werk zelf op de Vrije Universiteit... en dat is uh, bij, uh, bij de start betaald ook met private giften. Tot zelfs 1967 werd een deel door particuliere gereformeerde achterband zelf betaald. En zo ging het ook met de uh, Radboud Universiteit in Nijmegen... zelfs met de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Dus vroeger betaalden we veel meer dingen, ook voor het... Uh, voor het onderwijs en gezondheidszorg zelf. En dat komt weer een beetje terug. Dus ik verwacht dat de komende jaren... en dat moet u, het klinkt heel raar dat ik iets zeg... er is heel veel geld nog in Nederland. En, uh, en de overheid kan minder betalen. Ik denk dat uh, laat ik zeggen, veel Nederlanders bereid zijn... om extra bij te dragen aan ja, de kwaliteit van onderwijs. Want het ja. is ook wel makkelijk natuurlijk om dat rond de kerst te doen. Aan het eind van het jaar je geeft toch al een hoop geld uit. Aan cadeaus, en aan eten en drinken. Van dat tientje hier of honderd of, of euro ja, daar. Ja, natuurlijk. Nee, maar als je kinderen op school zitten en je merkt dat de, de, de, de klassen 34 leerlingen groot zijn, dan ben je best bij, be, bereid om bij te dragen aan bijvoorbeeld een schoolfonds om die klassen wat terug te brengen. Ook al doet de overheid zijn uiterste best, maar niet alles meer kan betalen. Dus ik denk dat die trend de komende jaren wel zich zal doorzetten. CEO Schout, professor Fondsenwerving aan de VU in Amsterdam... over het succes van het Glazen Huis. En hoeveel geld gaat u geven aan Serious Request Quest vanavond? Nou, ik zal nu, uh, nu in heel Nederland meeluisteren. Ik zal 50 euro doteren. Ik ga het gelijk doen. Doe ik maar toe mee, bij deze. 100 ja. euro voor het Glazen Huis. Da Dank u wel, meneer Schout. goedemiddag. Hey, tot de dienst. Fabrikant Unilever waarschuwt vandaag dat in sommige blikken... Unox, rundvlees, rag ragout, helemaal geen ragout zit... maar Goulash-soep. met die soep is op zich niets mis, maar je kijkt toch mooi op je neus... als je je gasten ragout had willen voorzetten met de kerst. Onno Klein, culinair journalist, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, zegt het maar. Hoe kun je goulash-soep in je keuken alsnog veranderen in rundvleesragoe? Veranderen in rundvleesragoed zal je niet gaan. Je kunt er wel ragout van maken, maar uh, hij smaakt anders. Want uh, goulash heeft een kenmerkende smaak van paprika... en die krijg je er nooit uit. Ja, en niet met een beetje extra andere kruiden om die paprikapoeder te overstemmen? Te overstemmen? Nou, paprika is vrij, vrij heftig. Dus dat zal je... Nee, ik denk niet dat dat lukt. Je kunt gaan, gaan goochelen met cognac en dat soort dingen, maar of de kinderen dan weer blij worden. <laughs> um, ik zou. Er zijn twee manieren om het te binden. De klassieke manier is met een roux. r x Roux, dat is een Franse uitvinding, is een mengsel van bloem en boter. En uh, dan maak je die boter, uh, roomboter natuurlijk, maak je warm en daar roer je wat bloem doorheen, laat je een beetje garen en dan gaat dat vocht erbij en dan gaat het dik worden. Maar ja, uh, ik weet niet wie dus nou een, een rundvleesragoet uit dik gaat eten met kerst. Misschien zijn die mensen ook wel blij met uh, gewoon het toevoegen van wat allesbinder. En die smaak van die rundvlees kun je die op een of andere manier nog een beetje, een beetje faken aan tafel. Als mensen denken: van we krijgen wel degelijk uh, rundvlees ragoet, en ze krijgen gulas voorgeschoteld. Nee, dat wordt niks. Nee. Dat wordt niks. Nee. Ja. nee. Gewoon, uh, en, en als je mensen vertelt dat het is, het, willen mensen dat ook wel eens geloven? Uh, ik, ik, misschien is het wel, uh, wel veel lekkerder. een ragoutbakje met, uh, met gulas Ragoe, in plaats van uh, rundvlees ragoet. Ja. En als je, als, je, als je die aanpassing hebt gemaakt, hè, zoals u zoals dat voorschetste. Wat, wat, wat zou je dan daar vooral bij moeten drinken? ja dat vraag je me als, als als als wijnjournalist ja uh, iets iets ik zou daar een volle witte wijn bij schenken en en, en flink wat zou ik zeggen ruim genoeg. De, de, de kwantiteit is belangrijker dan de kwaliteit? Nou, in dit geval, kijk, uh, ik, ik ben niet zo op, uh, op dingen uit uh, kateklaar uitblik. Dus ja. Met kerst, wat doe je dan? Dan, dan geef je mij een goede bel wijn erbij. U had daar helemaal geen enkel gevoel bij. Een, een blik ragout open, open trekken en het blijkt een goede soep te zijn. Nee, nee, nee. nee. Wat, wat, wat komt er bij uw tafel? Bij mij? Uh, we zijn nog mee bezig. Ik heb uh, op de markt een, uh, een, uh, een herfsttruffeltje kunnen krijgen. En dat gaat op een, beetje, uh, op een beetje pasta. Dat is een gerecht. En uh, wat hebben we nog meer? Uh, ik heb uh, een paar lamskoteletjes. Ik hou het allemaal een beetje klein, want uh, we eten al zoveel. Dus uh, niet zoveel, maar wel erg lekker. En voor mensen die nu luisteren en denken van dat klinkt allemaal erg ambitieus. Uh, zo uh, goed ben ik niet in de keuken, want ik kan natuurlijk van alles fout gaat. Het vlees kan aanbranden, hè, de saus kan schiften, dus hoe vlees kunnen inzakken. Hoe, hoe los je dit soort problemen in de keuken als mensen aan tafel zitten met uh, die grote belwijn? Hoe los je dat op? Oh, door heel veel dingen heel goed. Voor te bereiden. En dat je kunt uh, in restaurants goed koken. Daar, het komt erop neer, dikwijls, dat er wordt opgewarmd. Dat klinkt een beetje idioot. Uh, een stukje vis niet hoor. En een lamscoteletje ook niet. Maar heel veel andere dingen worden in feite van tevoren ge uh, gemaakt. En die worden voorzichtig opgewarmd. En dat kun je thuis ook heel goed doen. Ik heb er op mijn eigen website uh, www.onoklein.nl heb ik daar tips voor staan. Dus uh, ja, dan. Uh, daar, daar is een mouw aan te passen. We gaan eens even kijken op die website. Wat ik in ieder geval onthoud is zorg voor een goede voorbereiding... en voor genoeg wijn in huis. Ja, heel belangrijk. Onlijke Klein, dank u wel. Zeg ja, gedaan. Radio 1, het NOS-journaal. Het is bijna half zes, het nieuws krijgt u van Renate Evers. Tegen de agent die vorige maand een jongen doodschoot op een station in Den Haag, is aangifte gedaan wegens moord. De familie wil de zaak voor de rechter brengen. De advocaat van de nabestaande wijst erop dat de jongen minderjarig was, nooit is veroordeeld voor vuurwapenbezit en niet bekend stond als vuurwapengevaarlijk. Nelson Mandela moet de kerstdagen in het ziekenhuis blijven. Volgens de Zuid-Afrikaanse regering... kan de 94-jarige oud-president nog niet naar huis. Mandela werd op 8 december opgenomen... vanwege een longontsteking en galstenen. Volgens president Zuma reageert hij goed op de behandeling. Nederlandse militairen hebben in de Afghaanse provincie Kunduz... een kind aangereden. Volgens Defensie stak het meisje plotseling de weg over. Het kind is zwaar gewond naar een militair hospitaal gebracht. En een bruidegom die als vermist was opgegeven door zijn schoonfamilie... blijkt te zijn gevlucht. De man uit Doetinchem meldde zich bij de politie... nadat er een opsporingsbericht was verspreid. De man zei dat hij zich had bedacht en toch niet wilde trouwen. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weer. Hier is Willemijn Hubert. Vanavond, kerstavond, is het bewolkt, maar meest droog. Alleen het noorden blijft nog gevoelig voor wat lichte regen. Maar in de loop van de avond gaat het vanuit het westen overal regenen. En dit regengebied trekt zeer traag over het land en bereikt pas morgen in alle vroegte het zuidoosten om dan uiteindelijk Duitsland in te trekken. De wind trekt vanavond ook flink aan. Boven land komt er een vrij krachtige wind te staan aan zeekracht 6 of 7. Er zijn windstoten, met name langs de kust zijn er ook zware windstoten tot zo'n 85 km per uur. In de nacht neemt de wind wel weer wat in kracht af. En verder is het een zachte nacht met minima van 8 graden. En dan eerste kerstdag. In de ochtend eerst nog regen, daarna trekken er geregeld buien over het land. Er staat een matige tot krachtige zuidwester en het wordt zo'n 10 graden. En vooral in het zuiden schijnt de zon soms. Tweede kerstdag is er op veel meer plaatsen in het land zon te zien. Droog blijft het niet, want af en toe valt er een bui, maar de hoeveelheden regen zijn wel erg klein. Het kwik levert iets in, het wordt 8 graden en er staat een matige tot krachtige meest westelijke wind.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 Drie, overal zes. Goedemiddag. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Bittere kou in Rusland, dat weten we. Extreme regenval in Groot-Brittannië. Nederland we alleen maar naar buiten te kijken. En dikke lage sneeuw in Noorwegen. Maar in Zuid-Duitsland, het is echt waar, kan de barbecue aan. Het is er zuid uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. In München werd vanmiddag de 20 graden aangetikt. Terwijl er een paar weken geleden nog een dik pak sneeuw lag. Margreet Kern-Brom, goedemiddag. Goedemiddag. Goedenavond, het is al donker. Oh, oh, dan, doen het, dan doen we het avond in, ja, ja. in Gengenbach, ten ja. noorden van Freiburg. Ja. Ja. ja, maar wel warm nog steeds. Het is nog warm, ja. Maar het, de temperatuur daalt nu. Ja. De zon is weg en dan wordt het, warm, ja. eh, wordt het kouder. Hoe warm was het vandaag bij u? Uh, zo 17 graden. 17 graden, ja. Wauw. Dat is een raar gevoel, denk ik, aan kerstavond. Ja. ja, heel raar. Iedereen had natuurlijk gehoopt op sneeuw de laatste weken, maar het was al. Uh, goed aan te zien dat het uh, heel warm zou worden. Ja, want welke, welke temperaturen bent u gewend rond de kerstperiode? Het is heel verschillend. We ja. hebben het vaker dat het 14 graden is, 12 graden. Ook koud, met sneeuw. Dat het kan alles zijn. Ja, want ja. mijn beeld is een beetje vaste prik uh, Witte kerst. Ja, hoger in het Zwarte Woud wel. Ja, ja. klopt. Wat betekent dat voor uw uh, boodschappen doen bijvoorbeeld? Hebben je de, de zomerjas weer tevoorschijn gehaald vandaag? Nou, dat is natuurlijk lastig, want iedereen heeft alles opgeruimd. Oh, de zomerspullen uh, dus liggen natuurlijk op zolder. En je loopt met aan en die hou je open. <laughs> en zo kijken elkaar aan op straat van wat gebeurt hier? Ja. <laughs> wat zijn de gesprekken? Ja, het is warm, hè. Het is, uh, ja. En verder uh, gaat iedereen direct over op uh, prettige kerstdagen, fijne feestdagen... En... Ja. ja. Zijn de plannen wel aangepast voor de kerstdagen? Het diner bijvoorbeeld, wordt dat aangepast? Nee, nee, nee. We eten net zoals anders. Goed en lekker met de hele familie. En uh, we gaan niet barbecueën buiten. Nee, do doen sommige mensen dat wel? Want die berichten nee, horen inderdaad dat, dat mensen goed, lekker dat... buiten zitten. Ja, ja, we hebben in het zonnetje gezeten vandaag, heerlijk, tijdens oh. de wandeling. Maar uh, het wordt s'avonds toch fris. Ja. Ja. Wo woorden over onze weervrouw dat er veel smeltwater is. Hè? Dat zorgt ja. voor hoge waterstanden. Merkt u daar iets van bij u? Ja, ja dat merken we dus heel duidelijk. Alle beken zijn uh, heel uh, snel stromend met heel veel water. En de rivier die langs, ons, uh, langs Gengenbach loopt, de Kienzriek, is uh, heel hoog. Het water staat heel hoog. Marget... Dat komt in de Rijn terecht, dus dat gaat naar Nederland. Ja, u wordt daar hartelijk voor bedankt. Ja, dat Mar denk ik. Margreet Kernbrom uh, vanuit Gengenbach. Ik wens u een, een warme kerst. De, kerstdagen. Dag. Ja, dag. de winkels hier in Nederland zijn nu bijna allemaal dicht. De kerstboomligjes kunnen aan, koorknapers schrapen hun keel. En Joris van der Kerkhof is bij een samengesteld gezin. Het samengestelde gezin van José van Daal in Vianen. Okay. Voor dit soort gezinnen is het een hele tour om te zorgen voor een gezellig kerstfeest... waarbij vooral de exen niet worden vergeten. En er wordt gelachen daar bij jou in de keuken bij José, Joris. Ja, want weet je waarom? Het voordeel van een samengesteld gezin is... dat er zoveel mensen zijn die je bij elkaar moet krijgen... dat je ook een dag voor jezelf kunt, uh, kunt hebben met je nieuwe vriend. En dat, uh, daar werd nou net om gelachen. Dat dat in ieder geval een, een groot voordeel uh, zou kunnen zijn. Maar... Toen keek u mij toch aan en toen ging u met uw vinger. Dat is wel het enige voordeel. Ja, het is het enige voordeel, denk ik. Dat je af en toe lekker een weekend uh, samen hebt. Maar dat is tegenwoordig ook al wat minder. Want onze uh, dochter die, uh, werkt op zaterdag. Dus die blijft ook tegenwo tegenwoordig veel thuis. Ja. Voor de helderheid, onze dochter is de dochter van u met uw ex-man. Ja, en onze zonen zijn ja. uw zonen met uw ex-vrouw. Ja, dat klopt zo. Ja. ja. En uw moeder en uw vader zijn gescheiden. En uw vader komt wanneer langs? Uh, tweede kerstdag. En uw moeder? Die was hier min twee kerstdag. <laughs> min twee kerstdag, gisteren. een paar dagen geleden. Ja. In, gisteren. In gisteren, ja. Toen heb ik heerlijk gekookt voor haar en uh, haar vriendin. En uh, eigenlijk uh, al kerstfeest gevierd, ja, met haar. Ja. En daar voelt u zich nu enorm schuldig onder. <laughs> Nou, ik vind het ja. toch altijd raar, inderdaad. Want het mooiste is natuurlijk om met, met je gezin uh, kerstfeest te vieren. En mijn gezin is in mijn ogen nog steeds uh, mijn vader, mijn moeder... en uh, ja, mijn, uh, mijn broertje ja. van 46. En niet, <laughs> en niet uw dochter. U, u bent zelf... Uh, ja, natuurlijk met mijn dochter ook. En maar ook nog met mijn ex-man, weet je, dat, dat, dat is hetgene wat klopt. Maar nu heb je gewoon een, een heel nieuw uh, uh, gezin. En die ex-man komt hier niet uh, gezellig met kerstmis eten? Nee, nee, dat zou ik wel heel erg leuk vinden om dat een keer te doen. Zeker met eigenlijk met alle exen om een keer een heel mooi uh, diner te hebben. Dat lijkt me nog wel de uh, top of de bill. Maar ja, ik, ik, ja, soms lopen de dingen niet zo... Maar het zou voor de kinderen sowieso echt super zijn, denk ik. Ja, dat zou ik heel graag voor ze over hebben. Ja. We zitten nu samen naar uw vriendin te kijken. En u ziet wat er gebeurt met haar gezicht hè, bij dit onderwerp. Ja, ze kijkt inderdaad heel blij nu. Inderdaad. <laughs> ja, ja. Maar het ja. zit er niet in. Nee, het zit er niet in. dat nee, is echt onmogelijk. Ik denk misschien nog wel met mijn ex. Als zij nog wel, uh, wel kunnen. Ik heb toch wel een uh, aardig goede relatie met haar. Dat is wel wat zakelijker, maar... Nee, José, dat is uh, iets minder dan. Dat is uh, niet meer mogelijk. Nou. Maar nooit. Weet nog. Bij deze? Ja, met deze kerstgedachten misschien, ja. Maakt het dat niet extra ingewikkeld? Je hoort over kerstmis wel vaak, hè, dat is die familie bij elkaar? Die zit dan uren bij elkaar, er zit veel te veel drank in de mensen... veel te veel suiker van al dat eten allemaal en zo. En dan, opsakee, zegt die ene net... Nou, dan komt er een voorbeeld in uw hoofd naar boven zo te zien. Dan zegt die ene net het verkeerde. Um, dat kan natuurlijk hier op tweede kerstdag ook heel goed gebeuren... met al die mensen die overal vandaan komen. Ja, dat zou kunnen. Maar nee, ik heb bij dit, bij, bij dit gezelschap wel een heel goed gevoel. Ja. Dit ja. is het Klopt oh, Ja. Het ja. Ja. Ja. Ja. lijkt voor dat, is namelijk ook dat ja, jou, jouw vader en, en mijn moeder met een nieuwe vriend... Ja, dat is ook een, een goede chemie. Dus dat, kan, dat gaat goed met elkaar. De kinderen kunnen allemaal goed met elkaar opschieten. Ja. Dat is dus inderdaad... Uh, ja, deze samenstelling is. Uh, ja, vind ik ook wel heel goed. Ja. ja. Even ja. ons mond lekker bij in ieder geval, ja. ja. En dan hebben jullie morgen in ieder geval tijd om wat te doen? Uh, heerlijk samen ontbijten. En daarna uh, pakken we lekker onze tas in. En dan uh, gaan we richting uh, uh, sauna. Zeg ik lekker niet welke. En dan... Uh, <laughs> wel in de buurt waar jij woont, maar dat weet toch verder niemand. En dan gaan we heerlijk een dag in uh, sauna doorbrengen. Dat doen, dat doen we eigenlijk uh, al een... Uh, nou, zolang we elkaar kennen... Ja. Zes jaar nu. Dan gaan we het zo verder hebben over die kerstbomen. Wat er allemaal onder ligt. En over uh, uh, hier in de gang, Tim. Daar is nog iets moois. Dan gaan we zo eens even omschrijven hoe het er daar allemaal uitziet in die gang. Blijf allemaal ik... hier. Al die lichtjes. Al die lichtjes. Blijf, al die lichtjes. blijven in ieder geval even nadenken over die opmerking van, die, van, van, van José. Een mooi diner met alle de exen. De laatste avondmaal krijgt plotseling een heel andere bijsmaak in mijn <laughs> gedachten Tot straks. Wie is dan de Judas daarvan? Inderdaad. Tot later. In Macedonië is een stemming in het parlement uit de hand gelopen. Leden van de oppositie probeerden het parlement te blokkeren... om te voorkomen dat er werd gestemd. En dat liep uit op een vechtpartij. Nou, Joost Wegman, onze correspondent, zeggen maar... wie vecht met wie en wie won... De regering vecht tegen de oppositie. Dat gebeurt zowel binnen het gebouw als daarbuiten. Het was echt een veldslag. Uh, zoals je hoorde, daarbinnen is er, is er flink gevochten. De tientallen oppositieparlementsleden... probeerden de toegang tot de, tot de zittingskamer te blokkeren. Daar maakte de, de coalitie, dat is niet voor niets een meerderheid natuurlijk... maakte er korte metten mee. Er raakten drie parlementsleden gewond. En buiten gingen de vijandelijkheden ook gewoon door. Daar stonden duizenden demonstranten van de oppositie en de coalitie tegenover elkaar. Aangevoerd door, de, door politici ook. Getuigen hebben bijvoorbeeld gezien hoe de leider van de oppositiepartij... een charge leidde richting de regeringssympathisanten... aan de andere kant van het plein. Het is totaal uit de hand gelopen. En het gaat over de begroting? Ja, het gaat over de begroting. Dat is de aanleiding. De staatsschuld loopt hoog op. En in die begroting zit nu een nieuwe lening van de Wereldbank. Dat vindt de sociaal-democratische oppositie veel te ver gaan. Die zegt, we zitten altijd over onze oren in de schuld. De regering gooit het belastinggeld weg aan allerlei prestigieuze projecten... waar we hier niets aan hebben. Dus dat willen ze stoppen. Maar de oorzaak dat het zo uit de hand kan lopen, dat gaat veel dieper dan dat. De, de politieke dialoog tussen de sociaal-democratische oppositie en de conservatieve regering is enorm verslechterd laatst tijd. Ze praten niet meer met elkaar. De regering doet wat ze wil. En de oppositie die grijpt naar, naar steeds vanhopige methoden... om aandacht te krijgen. En die spiraal leidt vandaag nog echt tot, tot openlijke vijandigheden. Ja, vechtpartijen in het, par, in het parlement, in het gebouw. Dan denken van, nou, laat ze daar lekker in Macedonië. Maar we moeten niet vergeten dat Macedonië ook kandidaat EU-lid is. Ze uh, staan op de drempel. Ja. ja, het lijkt me niet echt meewerken. Dit soort ontwikkelingen op weg nee. naar acceptatie als EU-lid. Nou ja, de stok achter de deur is uh, de onderhandelingen moeten nog beg beginnen. In 2009 was Macedonië eigenlijk een heel eind op rechts. Ze gold als een voorloper uh, hier in de regio. En toen was het Griekenland, die vanwege de, de naamrel, dat, dat ken je waarschijnlijk. Macedonië is ook een regio in Griekenland. En Griekenland vreest dat het gaat om territoriale aanspraken. Dus daarom willen ze Macedonië niet onder die naam herkennen. Nou, dat was altijd het grote struikelblak. Het was altijd de hele EU was voor toetredingsonderhandelingen, Griekenland tegen. Daar zit nou juist een beetje schot in. Ze praten weer met elkaar, er worden compromissen gesuggereerd. Dat zou wel eens opgelost kunnen worden, maar intussen is deze, deze politieke vechtpartij nu dus letterlijk openlijk geworden. En daar maken heel wat andere EU-lidstaten zich zorgen om. Je ziet dat de rapporten van zowel de Europese Commissie als van het Europese Parlement steeds kritischer worden. Mensenrechtenorganisatie Macedonië zeggen ook dit kan zo niet langer, dit, dit is echt een een onhoudbare situatie. En het zou dus wel eens zo kunnen zijn dat dit nog wat meer landen over de streep trekt... om die, uit die toetredingsonderhandelingen voorlopig maar even uit te stellen. De fiscale verantwoordelijkheid begint toch uh, met praten en niet met vechten daar in Macedonië. Correspondent Joost van Egmond, dank je wel. Ze zijn er nog, de plekken waar nieuwe ideeën ontstaan ondanks de crisis. Straks een verslag. Geen files dus het verkeer kan lekker doorrijden. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Tim Movedik. Go to Strangers Paul Weller. En dat was natuurlijk de stem de tijdloze stem van Amy Winehouse. Je zou het bijna vergeten, door alle sombere berichten over onze economie... er zijn in Nederland nog altijd plekken waar ruimte is voor experimenten en voor wilde plannen. Verslaggever Karin Alberts uh, bezocht een aantal van deze proeftuinen. Bijvoorbeeld het voormalige Philips terrein in de Eindhoven, Strijp S. Een maand of twee geleden was ik voor het eerst op Strijp S... Eindhoven presenteerde zich toen als kandidaat culturele hoofdstad... en had daarvoor dit voormalige Philipsterrein uitgekozen. Niet voor niets tijdens de Dutch Design Week. Ik was aangenaam verrast. In de oude fabriekshallen bleken te wemelen van de creatieve ondernemers... designers, techneuten, kunstenaars. Wat een bedrijvigheid, wat een energie. Jonge mensen, nieuwe ideeën, gekke ontwerpen... Ik vond het een verademing, in een tijd waarin alles somberheid lijkt uit te stralen. Somberheid over de economie, over de werkgelegenheid, over ons geld. En daarom ben ik vandaag teruggekomen. Om het te laten rondleiden en hopelijk iets van de positieve geest die hier rondwaart via de radio over te brengen. Je ziet dat de creativiteit eigenlijk gewoon, die laat zich niet vertragen hè, door crisis. Creativiteit gaat gewoon door. Zet Angelique Spanings, directeur van het Strijdfestival. het grootste het het kunst- en technologiefestival van Europa. Ze is een van mijn gidsen. Beide plekken zijn uh, sinds, uh, sinds vorig jaar, sinds dit jaar eigenlijk, uh, in gebruik als uh, horecalocatie. Angelique stelt me voor aan de Portugese kok Amaro, die zich in het voormalige ketelhuis heeft gevestigd. En uh, dit gebouw is uit de jaren 20 en daar hebben wij anderhalf jaar geleden de sleutel van gekregen. En hebben wij een uh, soort uh, multifunctioneel pand uh, gebouwd rondom food en art. Dus we hebben hier de kleinste worstfabriek van Nederland. Dit is chef. De chef. Ik ben een student aan het begeleiden. Die is uh, met drie verschillende vormen van uh, nieuwe ervaring van eten bezig. En uh, een daarvan is uh, eetbaar papier, tenminste... Voedsel in papiervorm. En één is gasvorm en de ander is eten door een rietje. Alleen al van de namen van de verschillende gebouwen op het terrein word ik blij. Klokgebouw, videolab, apparatenfabriek, glasgebouw. Van buiten zijn het nog de echte fabrieksgebouwen. Binnen zijn de ruimtes opgedeeld in werkunits die door lange gangen met elkaar verbonden worden. Kijk, daar is hij. Hallo. daar. Herman, hoi. Een achter een van de deuren zitten twaalf techneuten. Ieder achter een bureau. Vol, draden, snoeren, laptop. Ze ontwikkelen intelligente producten die gebruiksvriendelijk zijn. Ha, dat spreekt me aan. Neem de vonkellamp. Op ...bedacht waar geen schakelaar aan uitschakelaar op zit. En waarbij je het licht door middel van bewegen, gebaren, kan richten en de intensiteit kan instellen. Dus de vonkelamp bestaat eigenlijk uh, uit één heel groot uh, multitaskvlak. vergelijkbaar ja, ja. met uh, het scherm van een iPad. Maar dan is dat de achterkant van Kom, de lamp. Hallo. Een etage hoger maak ik kennis met Lil Mountain. Een grote hal voor startende ontwerpers en architecten. Voor 150 euro per maand heb je een eigen bureau... en kun je gebruik maken van alle faciliteiten. Ja, tuurlijk. Doe hem open. Tot zo. Maarten, een jonge ontwerper met een flassig baardje, heeft Little Mountain opgezet. Als je als starter start en je bent klaar met je opleiding... en je, hebt, je, hebt, je, je, je moet je boterham gaan verdienen. En het is belangrijk dat je opdrachten hebt en een netwerk om je heen. En wat wij zijn, Hier heb je meteen een netwerk erbij. Ja, je, je landt in een warm bad eigenlijk. Ja, warm niet helemaal, want je moet nog steeds zelf wel uh, zwemmen... Zeg maar, om het warm te krijgen. En dan, en dan krijg je een plekje van tien... En op een gegeven moment is wel het idee dat die studieportal, Pedro Armini, komt staan. Ik kom deze dag bij een stuk of tien ondernemers binnen: ontwerpers, techneuten, kunstenaars, koks, internationale studieadviseurs. En allemaal stel ik ze de vraag. Typeer S 1 Wat maakt dit een bijzondere werkplek? Creatief, flexibel zou ik zeggen, dynamisch. En... Voor ons is het een, een hele bruisende omgeving met veel start-up bedrijven... waar we heel erg makkelijk met de juiste mensen in contact kunnen komen. Uh, waarbij uh, bijvoorbeeld uh, de website uh, van ons door de overburen wordt gemaakt... Uh, een ander bedrijf hier in het gebouw weer uh, ontwikkelwerk aan ons uitbesteedt. Ik denk dat je hier heel erg de kans krijgt om... Uh om uh, iets te doen wat niet mainstream is. Zo nee, dat is ook wel het leuke. Het is gewoon nog lang niet af hier. En, en doordat het niet af is, is er nog heel veel mogelijk. En blijf je toch dat gevoel van belofte houden of zo. Van, oh, er kan hier nog zoveel gebeuren. Er wordt niet alleen gewerkt op strip S. Je kunt er ook wonen. Over twee maanden zullen de eerste bewoners... hun loftwoningen bovenop de oude Philipsgebouwen inrichten. Ze hebben straks een prachtig zicht op de culturele festivals... die ook op dit terrein gehouden worden. En de stal van leuke buren. Ik kan een klein gevoel van afgunst niet onderdrukken. Karen Albert Strijp-S in Eindhoven. En morgen gaat ze naar een wetenschappelijke proeftuin in Leiden. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Samengesteld en kerstcadeautje, meegelezen door Martijn Nieuwt-Nijhuis. Voor Omroep Brabant is het belangrijkste nieuws. de dood van een jongen van 23 uit Dongen, Danny de Jong. De politie gaat ervan uit dat hij niet door een misdrijf is omgekomen. Omroep Brabant sprak met zijn voetbalvereniging. Een moeilijke tijd voor de voorzitter, die vanochtend vroeg nog geen idee had waar Danny was gebleven. Dit wil je niet meemaken en uh, ja, moeilijk. Er zijn uh, groepen jongeren tot gisteren twee uur op zoek geweest overal. En uh, ook nu is het weer uh, bommetje vol je net in de kantine met mensen die iets willen doen en uh, gaan proberen om hem, uh, om hem te vinden. Een politieagent brengt het nieuws naar de voorzitter. Danny is gevonden. Hij is dood. Dan de New York Times. Een vernietigende recensie over het nieuwe Stedelijk Museum. Volgens de recensent van de krant is het een van de lelijkste gebouwen ooit. Hij vindt dat het niet is gelukt om het klassieke deel te verenigen met de nieuwe badkuip. Het is alsof Bach wordt gespeeld door iemand in een clownskostuum, schrijft hij. Het lijkt nu nog extreem hip, maar juist daardoor ziet het gebouw er binnen de korte keren hopeloos ouderwets uit. Ook in Zeeland staat een glazen huis met dj's erin in het dorp Oostkapelle. En ook de dj's in dat glazen huis eten al een paar dagen niets... en proberen geld in te zamelen voor de strijd tegen babysterfte. In het dorp kent bijna iedereen elkaar natuurlijk. Dus het zijn vooral veel ons-kent-ons-gesprekjes. Bijvoorbeeld met de plaatselijke voetbalvereniging. Al in voetbalvereniging Oostkapelle. Wat, wat is dat voor vereniging? Wat doen die? Hoeveel leden? Gaat het goed? Wij zijn um, een hele belangrijke vereniging in oost -Kapelle. En we zijn natuurlijk ook trots dat er drie van onze leden hier in het Glazen Huis uh, aanwezig zijn. Ja, want dat is ook, ook heel toevallig. Ja. Alle drie uh, zijn we lid van de voervereniging oost -Kapelle. En uh, ja, wat voor acties hebben jullie dan gehouden voor Serious Request? Nou, we hebben een activiteitencommissie. En volgens mij uh, zit ja, jij daar ook in. Even promoten <laughs> van de AC. <laughs> En niks zunig daar in Zeeland. De dj's en Oostkapelle hebben inmiddels al zo'n 63.000 euro ingezameld. Over anderhalf uur is hun actie klaar. In Nederland is het meest besproken onderwerp op Twitter... de islamitische gebedsruimte in pretpark Walibi, Holland. Pretpark in Flevoland zegt bij de Telegraaf... dat er steeds meer vraag was naar zo'n gebedsruimte. Het levert een storm aan reacties op. Iemand schrijft... Wat wordt de volgende stap? Gescheiden attracties... Een ander twittert, Hoog Hoog-Katarijn had tijdenlang een christelijk stiltecentrum. Daar heb ik nooit iemand over gehoord. Morgen spreekt de Britse koningin weer haar jaarlijkse kerstboodschap uit. Voor het eerst wordt die video uitgezonden in 3D. Op de site van de BBC staat al een fragment van de opgenomen toespraak. Die gaat vooral over de Olympische sporters... die volgens de koningin veel mensen hebben geïnspireerd. In pursuing their own sporting goals... they gave the rest of us the opportunity... to share something of the excitement and drama. Op de voorpagina van NRC Handelsblad een foto van een extreem lange rij mensen... voor de chique patisserie Holtkamp in Amsterdam. Ze, ze kijken verlekkerd naar de taartjes in de vitrine. Ook bij Pouliers was het volgens de krant razend druk... door mensen die op de valreep kerstinkopen deden. En de lokale Amsterdamse tv-zender AT5... deed vanmiddag live verslag van de kerstdrukte in de Kalverstraat. De verslaggever dacht dat hij een mooi beeld schetste... van een man met een lange witte baard, die leek op de kerstman... Maar de reporter had niet door dat de oude man vervolgens geheel in de sfeer van kerst... zijn middelvinger opstak en in de camera spuugde. En terwijl we rechts ongeveer de kerstman in cognito voorbij zien lopen... gaan wij afsluiten uh, voor vandaag 020 live. Het wordt straks nog vast eindeloos herhaald. Oh en uh, viel hij nou bijna of niet? Hij spuugt in mijn lens, hoor. Hij spuugt in uw lens. Ja. En zo moet het dus niet, uh, de kerstgedachte in ieder geval. En houd dat in uw achterhoofd. Uh, tot zover dus. Tot zover dus live. Zo gaat dat live. Ik, ik het verhaal van die correspondent die was live vloed op de radio. Nee, vertel. Die kwam uiteindelijk nog wel. Die zit nu naast je. Oh het, gebeurt, het gebeurt allemaal ja, het al een keer. het gebeurt het beste, dat blijkt. Ja. Als, je, als je een keer live gaat. Het uh, mediaoverzicht van vandaag Martijn Nijhuis. dankjewel. Ja. Na zes uur gaan we nog even kijken hoe hoog het water staat in Nederland. Gaan we naar Joris, die bij een samengesteld gezin is. En gaan we het hebben over bloedworst. Bloedworst in België. Tot zo. Het radio 1 jaaroverzicht. De Costa Concordia ijsdikte rond de 10, 10. Prins Friso is opgenomen op de intensive care. De wil is er op de In Amsterdam zijn twee treinen op elkaar gebonden. We gaan even naar Paramaribo. Gewoon over voor het Nederlands elftal. Paniek in de bioscoop. André Kuijpen. Complete chaos in het peloton. Gemeentehuis in het Brabantse Waalre. Alsjeblieft, Nederland. Hier is hij dan. Olympisch goud voor Jan de Vos. Fly. Epke. Ja, ja, ja. Ik ga helemaal uit het dak. De brug tussen mensen werd weggeslagen. Gisteren aan een stationsweg. Ja. de stationsrecht in Haag. Het beste zet het kan. Dat verklaart in de lok. Dat verklaart. Hoe hij daar toch gekomen is, dat wil ik weten. Wij We zullen jou missen, papa. Dus toch. Gun violence is een national epidemic. Tweede kerstdag van 10 tot 6. Het geluid van 2012.